Goedemorgen, hey, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Agenten gebruikten vorig jaar opnieuw meer geweld dan het jaar ervoor. In totaal gebeurde dat 33.000 keer. Vooral in Den Haag haalden ze vaak hun wapenstok of pistool tevoorschijn. Het is al het vierde jaar op rij dat agenten meer geweld gebruiken. Volgens de politie komen groepen steeds vaker tegenover elkaar te staan... en zijn er meer protesten. Ook moeten ze vaker dealen met verwarde mensen. Een lichtpuntje voor starters die al tijden op zoek zijn naar een koophuis. Vanaf dit jaar krijgen ze iets meer kans op de huizenmarkt... omdat de prijzen dalen en de lonen juist stijgen. Dat meldt de Nederlandse bank. De afgelopen jaren was het een drama op de huizenmarkt. Er stond weinig te koop en er werd vaak flink overboden. Dikke kans dat je al uitkijkt naar het vakantiegeld dat deze maand waarschijnlijk op je rekening wordt gestort. En helemaal als je rond de 3000 euro bruto verdient, want dan hou je dit jaar meer geld over. Mensen met een hoog inkomen moeten het juist met minder doen. Het is een technisch verhaal volgens salarisverwerker ADP. Dat komt uh, omdat ze hogere, hogere inkomens betalen iets meer belasting over een uh, vakantiegeld. En uh, een wat ingewikkelde procedure, om het zo maar te zeggen, die hebben te maken met een hoger verrekeningspercentage loonheffingskorting. Het gaat om vakantiegeld, maar de meeste werknemers gebruiken het bedrag helemaal niet voor een trip naar Bali of Spanje. Een hoop mensen zetten het geld opzij om te sparen, te verbouwen of een schuld af te lossen. En Amerikanen konden gisteravond niet naar een nieuwe aflevering van hun favoriete late-night talkshow kijken. Schrijvers van tv-shows en series in Hollywood vinden dat ze veel te weinig verdienen en staken daarom. Meer dan 11.000 creatievelingen eisen meer loon. Deze Hollywood-verslaggever legt uit wat er is veranderd in Hollywood sinds de laatste onderhandelingen. Inmiddels zijn de streamers de overhand uh, hebben ze gekregen in Hollywood. Dus ze hebben het niet zo heel goed. Want er worden eigenlijk veel meer series gemaakt, maar in veel kortere tijd en met veel meer. De meeste mensen die in Hollywood werken... denken dat de stakingen lang gaan duren. 15 jaar geleden staakten de schrijvers 100 dagen voor een beter loon. Krijg je nog het weer? Op de meeste plekken is het vandaag lekker zonnig. Alleen in het noorden is er wat meer bewolking. Het wordt 12 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in Noord-Holland hebben we te maken met een bescheiden ochtendspits. Wel een paar bijzonderheden. De A9, die meer richting Alkmaar... Tussen Amstelveen en knooppunt Battenverdorp gebeurde een ongeluk met meerdere personenauto's. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Twee reistokers zijn dicht. Vertraging is een half uur. Omrijden kan via Amsterdam-Zuid over de A2, de A10 en de A4. En de A22 Beverwijk richting Velze Tussen knooppunt Beverwijk en afslag Beverwijk staat 3 kilometer file en de vertraging is een kleine 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 I'm hey. hey. 6.9 ZFM. De man in de spiegels zijn me niet eerlijk waar de boet me niet, want dan ga ik alleen maar malen.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 Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Starters krijgen vanaf dit jaar meer kans op de woningmarkt. Dat komt omdat de huizenprijzen dalen en de lonen juist stijgen. Blijkt uit een analyse van de Nederlandse bank. Servië en Kosovo hebben voor even hun geschillen opzij gezet gaan samenwerken om vermisten op te sporen. In de Kosovo-oorlog eind jaren 90... kwamen niet alleen 13.000 mensen om... er raakten ook nog zo'n 1.600 vermist. En dit jaar houden mensen met een laag inkomen... netto meer vakantiegeld over. Wie een hoog inkomen heeft, juist minder. Blijkt uit berekeningen van salarisverwerker ADP. Het kantelpunt ligt tussen de 3.000 en 3.100 bruto. Het weer na een frisse start schijnt vandaag de zon voorop, Al is er in het noorden ook wel wat bewolking. Vanmiddag wordt het 12 graden op de Wadden tot 17 in Limburg.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 I could Take the blame.